Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het outbreak-management-team is nog niet zover dat het kabinet wordt geadviseerd om de sportscholen en fitnesscentra te heropenen. Het OMT heeft gisteren wel gesproken over de voorwaarden waaronder die weer open zouden kunnen, maar een datum is er nog niet. Voorlopig is dat 1 september, maar de sportscholen willen graag eerder weer open. Als het kabinet niet afwijkt van het advies, betekent dat een forse tegenvaller voor de sportscholen. Vanwege het coronavirus heeft het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk... deze week alle niet-spoedeisende operaties geannuleerd. De spreekuren op de polykliniek gaan wel door. Ook de oncologische zorg, verloskunde en andere acute spoedzorg gaan door. Het ziekenhuis in Harderwijk onderzoekt het echte aantal besmettingen. Basis daarvan wordt bepaald of de operaties vanaf volgende week weer kunnen doorgaan. Tata Steel Nederland heeft een nieuwe directievoorzitter, Hans van den Berg... Hij werkt sinds de jaren 90 bij het staalbedrijf. Van den Berg is de opvolger van Theo Henrar. die vorige week plotseling vertrok. Volgens het personeel werd Henrar ontslagen. omdat hij teveel kritiek op het beleid. van de Indiaanse eigenaren van Tata had. Vandaag waren er opnieuw protestacties van Tata-personeel. Volgende week donderdag is er een bijeenkomst georganiseerd. De vakbonden gaan dan. om de vakbonden bij te praten. Over grotere, door de vakbonden om te praten over grotere acties. bij het staalbedrijf. Premier Van Radkar van Ierland wordt beschuldigd van overtreding van de coronaregels. Zondag waren hij en zijn partner met twee vrienden in een park gaan picknicken. Er verschenen foto's op sociale media en er klonk kritiek dat de premier met zijn gedrag niet het goede voorbeeld gaf. Vorige week riep een medewerker van de premier op om niet te lang op openbare plaatsen te blijven of te gaan picknicken. In een verklaring zegt Van Radkar's woordvoerder dat de premier in de buurt van zijn huis was en dat hij geen regels heeft overtreden. Het weer. Vrij zonnig vandaag. 21 tot 25 graden langs de kust. Wat wind van zee. Ook morgen en de dagen daarna blijft het warm en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N247 Amsterdam-Hoorn is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Middellie en Oosthuizen. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Na twee uur in Zandvoort een hele goede middag. We zijn er weer. Studio Tolweg 10a. Drie uur lang Zandvoort op zondag op de Zandvoortse Radio.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 Solution is my queen Cause she stays strong Yeah, she is always in my corner Right there when I wanna All these other girls are tempting But I'm empty when you're gone they say, do you need me? Do you think I'm will Do you feel like she's telling me? Like, cause oh, it really cause? Oh, but I think that I found myself a cheerleader She is always right there That I found myself a cheerleader She is always right there When I need you She loves like I'm a dog. She prints my wishes like a dream And I fucked up. Yeah, yeah Cause I'm the wizard of love And I got the magic wand All these other girls are tempting But I'm empty when you're fun They say Ja. Als meekijkt op de webcam... zie je ook allemaal uh, blaadjes uh, voor mijn neus liggen. Echt, uh, ja, er zijn heel wat uh, platen die uh, populair zijn en aangevraagd zijn. Uh, hier. The music is all yours on ZFM. Ja, en we gaan ze allemaal proberen vanmiddag uh, te draaien natuurlijk... tussen 2 en 5 op het geluid van Zandvoort, ZFM Zandvoort. En wil je ook een uh, verzoek laten horen? We gaan het uh, proberen via de WhatsApp...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 Welcome to What We zijn net weer terug uit de corona-stilte op de radio bij ZFM. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. En ook op zondag mogen wij voorlopig een programma doen, Albert Jan. Zandvoort op zondag. Good old days. Ja, dat is een Hel tijd leven. geleden, hè? Ja, zeker. Earth hoor trouwens en Fantasy. We gaan het nieuws een beetje doornemen.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 Voor meer informatie, kijk even op de website van, de, van het Zandvoort Museum... voor meer informatie over regels en over uh, voorgenomen openingstijden. Dankjewel, Albert-Jan, dan het nieuws in het kort ook na te lezen op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, dan kun je hem downloaden... uit Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte. Ik heb tegenwoordig een nieuwe playlist, de AJ-playlist. <laughs> nee, oh, oh. ja, ja, ja, Allemaal bekende platen voor jou, Albertjo. Nee, dat is de AJ en H-lijst. Oh, oké. Okay. Die ja. houdt nog even. <laughs> nou, in ieder geval, ook deze platen is afkomstig uit die uh, lijstje... de Jen Hammer en de Crockett Steam.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 Ook na te lezen op meteopagina.nl, op de ZFM-app onder Meteo Zandvoort of via ja, www.ricoweer.nl. Ja, en bij dat weer wat eraan gaat komen, horen deze mannen, hè? I'm picking up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 strandpetjes vuren. Ja. Zandvoort, bloemendaal, schravenzanden. Ja, niet.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 Van Zandvoort uh, en, uh, en Scheveningen, die moeten. Of nee, uh, Katwijk. Die moeten maar even achter hun oren krabben, zei hij. Ja.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 Question. And time after time. Ja, afgelopen donderdag was het natuurlijk uh, behoorlijk druk uh, hier in Stamford met het mooie weer. En alle, alle mensen die dachten van, oh, we worden weer vrijgelaten in de wei. Zo uh, gedroegen de mensen zich uh, in ieder geval. En uh, onze collega's van uh, NH Nieuws, uh, die hadden daar ook een gesprek over, Albert-Jan. Klopt, want uh, die, uh, die dag, uh, naarmate de dag voor, er werd het natuurlijk steeds mooier weer. En dat, uh, dat, dat vrecht natuurlijk ook een reactie van uh, de overheden, zoals...